Hoofdstuk 19, bladzijde 170 Het net van de visser In onze vorige brief over de gnosis hadden wij de gelegenheid uw aandacht te vestigen op het heilige ambacht dat de leerling uitoefent, namelijk het vissersberoep, het vissen van mensen. Thans is het onze taak het werktuig van de ware werker, het vissersnet, ...voor uw bezinning te plaatsen... ...opdat het heilige ambacht duidelijker dan ooit... ...voor u zal gaan lichten. Het net verzinnen beeld in de persoonlijkheid... ...het aurische veld of ademveld. In de geesteschool verzinnen beeld het net het krachtveld. In de universele broederschap... ...het totale onbewegelijke koninkrijk. Het christuswezen is het net waardoor de universele broederschap uitgaat om de gevallen wereld en de gevallen mensheid te omvatten. Het zal u bekend zijn dat ieder menselijk ademveld een magnetisch vermogen bezit dat twee aanzichten heeft, namelijk het aanzicht van aantrekking en dat van afstoting. De aarde en de kwaliteit van dit magnetische vermogen houden geheel en al verband met het bloed, ...het zenuwfluïde en de interne secretie. Men kan dus zeggen dat het net waarover de mens de beschikking heeft... ...op een bepaalde wijze geweven of geknoopt is. Men kan in het menselijke aurische net slechts datgene vangen... ...wat kwalitatief met het net in overeenstemming is. Het natuurlijke, aantrekkende magnetische vermogen van de aura... ...zal daar steeds voor zorgen... Zo is het duidelijk dat niets de aura binnen zal kunnen komen dat niet met haar in harmonie is. Het natuurlijke, afstotende vermogen van de aura zal daar onherroepelijk voor zorgen. Nu weet u dat binnen het menselijke bewustzijn een zekere wil besloten ligt. Deze wil wordt aangedreven door het verstand, door het begeren of door beide... Daarom kan het gebeuren dat een mens op zeker moment iets wil afstoten dat door de aura op volkomen natuurlijke wijze wordt aangetrokken. Of iets wil aantrekken dat niet in overeenstemming is met de aurische kwaliteit. In het eerste geval ontwikkelt er zich een wanhopige strijd die altijd door de mens verloren wordt. In het tweede geval ontstaat er een aurische en dus lichamelijke destructie. Dat wil zeggen het net scheurt, met alle eventueel fatale gevolgen daarvan. Het is dan ook niet voor niets dat men de wil een martiale kracht noemt. Met het vuur van de wil kunnen grote ongelukken worden veroorzaakt. Iedere leerling moet verstaan dat, alvorens hij de wil mag gebruiken, er heel wat voorbereidende maatregelen nodig zijn. De wil is een magisch vermogen... De wil is een scheppend vermogen. Het is volkomen redelijk te verstaan dat eerst het scheppingsveld volkomen in overeenstemming moet zijn met de geaardheid van de wil, alvorens deze mag worden ingezet. De aurische sfeer moet dus machtig zijn af te stoten hetgeen de wil af wil stoten en zij moet in staat zijn krachtens haar wezen aan te trekken hetgeen zij binnen het stelsel wenst te halen. Daarom is het duidelijk dat een totale levensomzetting, een totale ommekeer, noodzakelijk is om de aura steeds te doen functioneren in overeenstemming met de martiale wil. Daarom is het ook duidelijk dat vrijwel alle mensen dagelijks bezig zijn allerlei gevolgen van de vurige wilsactiviteit in hun stelsel tot ontwikkeling te brengen. Als het net gescheurd is, anders gezegd, als u op de geschetste wijze onjuist leeft en dient ten gevolge de natuurlijke toestand van de aura totaal verstoord is, dan wordt de mens voor lange of korte tijd een speelbal van allerlei krachten die bij zijn staat van zijn aanknopen en daarvan misbruik maken. In de gescheurde netten kan hij niets meer vasthouden, wat voorheen nog wel mogelijk was, en kan hij niets meer weren, waartoe hij in normale omstandigheden eveneens in staat was. De zee voert het drap naar binnen dat op haar oppervlakte drijft. De oorzaak is altijd misbruik van de wil, misbruik van het scheppende vermogen en dus destructie. Vernieling van het Aurische Net Let er daarom steeds op uzelf af te vragen als uw begeren of uw verstand de wil tot handelen aandrijft of uw oogmerken wel in overeenstemming zijn met de natuurlijke vermogens van uw persoonlijkheid. De natuurlijke vermogens van het Aurische Net zijn slechts te wijzigen door een radicale wijziging van uw totale levenshouding. Het zal u duidelijk zijn dat met deze woorden een intens, ernstige waarschuwing van de gnosis tot u wordt overgedragen. Uw aandacht als leerling van de geesteschool wordt al jarenlang gevestigd op het nieuwe leven, op de roep van het onbewegelijk koninkrijk. En op alle mogelijke wijzen wordt uw gehele bewustzijn op het ware pad afgestemd. Zodra u zich alleen en direct met wil met het martiale vuur van uw dialectische staat op de dingen van het hogere leven richt, zonder meer, gebeuren er onherroepelijk ongelukken. Als uw aurische vermogen niet in staat is de nieuwe etherkrachten op te nemen en u daar toch met uw wil achterheen jaagt, scheurt het aurische net in plaats van nieuwe eterkracht komt dan het vuil van de zee met golven naar binnen. Let erop dat onder alle omstandigheden de totale verandering van uw levenshouding in de zin van het bevrijdende leven primair is. Als uw verstandelijke belangstelling voor het hogere leven gewekt wordt en uw gevoelens in enthousiasme zijn ontstoken... Volg dan niet de gewone dialectische weg door uw wil als een brander op het doel te plaatsen. De fatale gevolgen daarvan zijn dikwijls niet te overzien. U kunt de deur der deuren niet openbranden. Alleen als de leerling klaar is, volkomen gereed, is de meester daar. Zo mogen het u nu het duidelijk worden dat de bekende wet die zegt gelijk trekt gelijk aan hiermee volkomen verband houdt. Velen verwonderen zich erover dat bepaalde levenskrachten en bepaalde mensen die deze levenskrachten dragen, krachten die men vanwege bittere ondervinding heeft leren haten, zich toch steeds weer aan de mens opdringen en binnen het gezichtsveld verschijnen. De dingen die u niet wilt komen steeds weer terug. Begrijpt u dat deze verschijnselen alleen te wijten zijn aan de kwaliteit van het aurische net? U vangt altijd in uw net die vissen waartoe u zelf geadeld bent. Bepaalde soorten mensen zoeken elkaar altijd weer op vanwege de polariteit van hun netten. Deze polariteit kan verheffend werken, doch in vele gevallen ook vernielend. Als etterlijke mensen tezamen zijn in burgerlijke onbenulligheid en lagere gerichtheid, dan halen zij elkaar diep naar beneden. De oorzaak ligt voor de hand. De gelijke gerichtheid versterkt het collectieve aantrekkende vermogen met alle gevolgen daarvan. De Italiaanse filosoof Scipio Sigele heeft een boek geschreven met als titel De menigte als misdadiger. Hij toont daarin aan dat mensen van gewone normale geaardheid tot een loeiende hel kunnen ontbranden als zij tezamen zijn. De geschiedenis heeft ons daarvan meer dan overvloedige bewijzen gegeven. Geheel in dezelfde idee moet u ook de netten der boosheid begrijpen. Er worden in de wereld der dialectiek talloze netten gespannen om argelozen te vangen en velen worden in netten verstrikt waaruit zij eerst na veel lijden en de bitterste ervaringen kunnen worden verlost. Wat is daarvan de oorzaak? De oorzaak hebben wij u uiteengezet en met enig redeneren kunt u zelf de oplossing altijd vinden. Stel u voor dat uw belangstelling en uw enthousiasme voor het nieuwe en oorspronkelijke leven gewekt zijn en dat u onze waarschuwing niet met het vuur van de wil, achter het voorwerp van uw belangstelling aan te jagen, ter harte neemt. U ziet volkomen in dat eerst van binnenuit het aurische net dien overeenkomstig geweven zal moeten worden, door bevrijdende levenshouding, alvorens de gouden schat van het nieuwe leven ingang zal kunnen vinden. Maar nu komen de verzoekers met hun netten, die op listige wijze gespannen worden... Zij trachten, door allerlei imitaties, u de suggestie van gearriveerdheid bij te brengen. Als u daarop ingaat met uw natuurlijke aantrekkende aurische vermogen, haalt u vernielend gif naar binnen, dat uw persoonlijkheid omlaag sleurt en uw bloed vernielt. En de boze, die u zo in zijn netten verstrikte, bereikt zijn doel, namelijk u voor lange tijd onvatbaar te maken voor de gnosis. Velen vinden het ontzettend moeilijk ter zake van deze dingen waarheid van leugen te onderscheiden. Toch moet u verstaan dat er niets gemakkelijker is. Alles wat aanknoopt bij uw belangstelling, bij uw verlangen, bij uw verborgen en ingehouden wil... Kortom, alles wat aansluit bij uw natuurlijke geloof, hoop en liefde... en dus bij de werkingen van het ik-bewustzijn is onder alle omstandigheden mis. Ook al bezit u niet het vermogen de verzoeker te ontmaskeren... ook al doet de aanraking zich aan uw bewustzijn voor als stralend licht... heb toch de moed haar volledig en radicaal af te wijzen. De gnosis, het oerpranische licht, manifesteert zich nimmer voor het dialectische bewustzijn... Ook al zou dat bewustzijn nog zo gecultiveerd zijn. Als u zich aan deze gulden regel houdt, kan u op deze wijze geen enkel leed overkomen. De gnosis werkt onafhankelijk van uw bewustzijn, van uw gedachten, uw gevoelens en uw wil. Misschien is het moeilijk voor u dit in te zien. U weet dat de zon schijnt, geheel onafhankelijk van uw gedachten, uw begeerten en uw wil. De zon komt op de gestelde tijd op en zij gaat op de aangegeven tijd onder, vanwege de wetmatigheid van de aswentelingen van onze planeet. Het zou onzinnig zijn midden in de nacht de zonnestraling te willen. En indien enig wezen in het holst van de nacht de zonnestraling voor u zou imiteren, zou uw reden u zeggen dat men tracht u beter nemen. Als de zon smorgens opgaat en haar stralen werpt op de ontwakende landouwen... zal niemand kunnen zeggen, ik heb de zon gewild en zie daar, nu gaat zij op. Zo is het nu ook met het gnostieke licht. U kunt het niet willen, niet begeren of verstandelijk aantrekken. De zon des geestes zal zich daarvan niets aantrekken. Als enig wezen u de zonnestraling des geestes komt geven dan is er geen sprake van realiteit. De zon des geestes straalt niet over een dialectische mensheid in bindingmakende zin. Zij gaat niet op, zij is. Zij is alleen te ondergaan door een microcosmos die door de verbreking van de dialectische natuur is heengegaan. De Bijbel maakte op onderscheidene plaatsen overduidelijk dat de indaling van het oerpranische licht, in de van het ik ledig geworden dialectische bol, altijd geschiet op een wijze die door het ik niet werd voorzien en zich geheel buiten het bewustzijn om openbaart. Er is daarbij geen sprake van mediumieke overschaduwing. De levensomzetting die de gnosis van haar leerlingen wenst, heeft zeer wonderbaarlijke gevolgen. Als het ik, dat is het bewustzijn, zijn natuurdrijven opgeeft en zoals de psalmist het zo kernachtig zegt, stil wordt voor God, veranderen het bloed en de interne secretie. De wil, het begeren en het verstandelijke jagen hebben deel aan deze stilte, die zo betekenisvol is. En u begrijpt, de twee aanzichten van het aurische magnetisme wijzigen zich totaal. Feitelijk komen zij tot neutralisatie. Wat zou de leerling nog willen aantrekken of afstoten? Het is stil geworden voor het licht van de gnosis. In deze wonderlijke stilte kan op een gegeven moment geen enkele gewone natuurkracht meer macht over het stelsel verkrijgen. Er is slechts een biologische wisselwerking tussen de persoonlijkheid en de verschillende eterkrachten om de persoonlijkheid in stand te kunnen houden. En zie, in deze toestand wordt de dialectische bol in haar geheel opgenomen in en vatbaar voor het licht des geestes. Er ontstaat een zekere gevoeligheid voor de gnostieke straling en in deze binding zet de transmutatie zich in, met al de u bekende gevolgen. Dan is de leerling in het net van de gnosis opgenomen en kan hij visser van mensen worden. Als de dialectische bol door zelfversterving gevoelig wordt voor de gnosis, zien wij namelijk een zekere weerspiegelingswerkzaamheid tot ontwikkeling komen... De stralingen van de Gnosis worden in zekere mate weerkaatst in het duistere aardediep... en aldus kan de leerling in dienst van de broederschap arbeiden voor het vissen van mensen. Zijn net zal niet meer kunnen scheuren. Want niet hij is het die het doet, doch de Christus in hem. Zijn ademveld ademt in de radiatie van de Gnosis... En in deze adem ontwaakt een nieuw wezen, de wedergeboren mens.